4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Wim Brands, ja zeker, van Brands met Boeken heeft de nieuwe biografie van Amerikaanse schrijver J.D. Sellinger al gelezen. En hij komt daarover vertellen na het NOS-journaal met Marjan Koekoek. NAVO-secretaris Generaal Rasmussen is ervan overtuigd dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de gifgasaanval in Damaskus bijna twee weken geleden. Hij zegt dat hij daarvoor bewijs heeft gezien. Details wilde Rasmussen op een persconferentie niet geven, maar hij vindt dat er een internationaal stevig antwoord moet komen op de aanval. We believe that these unspeakable actions which claimed the lives of hundreds of men, women and children, cannot be ignored. It's my firm position. That the react in such a Volgens de NAVO-chef is het noodzakelijk om te voorkomen dat andere landen in de toekomst ook chemische wapens gebruiken. Hoe de internationale gemeenschap moet reageren is een beslissing van de individuele landen, vindt Rasmussen. Hij ziet geen actieve rol weggelegd voor de NAVO. Docenten kunnen er vanaf volgend jaar weer salaris bij krijgen. Het kabinet wilde eigenlijk alle leraren op de nullijn houden, maar dat is van de baan. Dat is volgens ingewijden een van de afspraken uit het Nationale Onderwijsakkoord. Hoe de regeling precies gaat uitwerken en welke leraren erop vooruit gaan, wordt pas met Prinsjesdag bekend. In het akkoord is verder afgesproken dat volgend jaar 3000 jonge docenten een baan krijgen of houden. Verder moet de werkdruk omlaag en komen er meer mogelijkheden voor nascholing. Een groep Duitse bergbeklimmers is in de Dolomieten om het leven gekomen. De drie klimmers overleefden een val van 250 meter niet. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het lijkt erop dat de groep met een touw aan elkaar verbonden was. Een van de klimmers uitgeleed en de twee anderen in zijn val meenam. Ooggetuigen zagen het gebeuren en alarmeerden de reddingsdiensten... maar die konden niets meer doen. Er zijn mogelijk nog zo'n twintig SS'ers in leven... die nooit zijn veroordeeld voor misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Dat concludeert het Simon-Wiesenthal-centrum... na een actie met posters in Duitse steden. Het centrum hing posters op in grote steden als Berlijn, Frankfurt... Hamburg en Keulen, met de vraag om tips te geven over nog levende SS'ers. Door de actie is het Wiesenthal-centrum ook een Nederlander op het spoor. Hij zou in Nederland wonen. Zijn identiteit wordt niet bekendgemaakt. De topman van de Chinese pc-fabrikant Lenovo deelt zijn bonus met de werknemers. Volgens persbureau Bloomberg verdeelt topman Yuan Qing 3,25 miljoen dollar met 10.000 werknemers. En dat betekent dat ze allemaal 325 dollar krijgen. Dat is in China bijna een maandsalaris. Het is niet voor het eerst dat Yuan Qing zijn bonus deelt. Vorig jaar deed hij dat ook. Hij schrijft in een interne memo dat hij de inzet van de werknemers wil belonen.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 Een avondspits, vooral in de Randstad. En bij Amsterdam is dat te merken op de A9 richting Diemen 2 kilometer... voor knooppunt Diemen. De A12 naar Utrecht voor zoetermeer 2 kilometer. In de regio Rotterdam de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam... voor knooppunt Vaanplein 2, richting Gouda op de A20... 4 kilometer bij het knooppunt Brechtseplein. En op de A29 naar Bergen-op-Zoom voor het knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer. Vanuit Europoort tenslotte op de N15 naar Rotterdam... bij Spijkenisse 4 kilometer. Na de ster gaat de villa verder. Tot zo.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 Welkom terug bij de Villa. Zometeen uh, het juristenpanel Schuld en Boete, maar nu weer cultuur. Wim Brands. hallo. Dag er is heel veel opwinding, want er is een nieuwe biografie uit... van uh, J.D. Sellinger, de geheimzinnige auteur, in 2010 gestorven. Ja, hij was uh, over de negentig toen hij stierf. Wereldberoemd. En een van de meest mysterieuze schrijvers van de 20e eeuw. We kennen allemaal natuurlijk zijn Catcher in the Rye. Zijn debuut? En zijn debuut over een uh, opstandige jongeman die... Uh... In strijd is met de wereld. Er is een uh, documentaire over hem gemaakt. En bij die documentaire hoort een boek. Uh, dat boek is gemaakt door de documentairemakers Shane Salerno en David Shields. En er was heel veel en is heel veel hijsa over, ook in Nederland. Zo berichtte de NRC bijvoorbeeld dat uh, de wereld draait door. Vanavond de wereldprimeur van dit uh, boek heeft. Uh, ik heb het hier toch echt in handen, hè? Een handelseditie en ook ik, gewoon. En he? ik heb het uh, Uit ik de heb winkel het, ik heb het uh, gelezen, want ik las vrijdag al een hele mooie bespreking in de Her Tribune. En toen dacht ik, ik moet dit boek kunnen krijgen. Nou, dat bleek ook te kunnen. Ik heb het gelezen. Het is een heel bijzonder boek over een hele bijzondere schrijver. Uh, Nederlandse uitgevers kunnen op dit moment ook bieden... op de vertaalrechten, heb ik begrepen, tot morgenochtend. Wat kost dat nou? Dat weet ik niet. Ik, daar wil ik dadelijk misschien nog wel iets over zeggen. Mm -hmm. Want ik uh, heb, daar, heb daar ook wel een idee over. Belangrijk is in elk geval um, dat dit boek er is. Omdat het gebaseerd is op wat er tot nu toe over Salinger bekend is... maar ze hebben ook met heel veel mensen gesproken die hem hebben gekend. Nou, en wat blijkt dan? We kennen die man natuurlijk allemaal als de schrijver van The Catcher in the, in the Rye... en die boeken die maar beklemmend zijn gebleven. De man die op een gegeven moment in zijn leven heeft besloten... dat hij geen publiciteit meer wilde en een kluizenaar werd. En hoe kwam dat nu toch? Nou, opeens, en ik overdrijf dit niet, Ger... Uh, na het lezen van dit boek dacht ik: ja, dit is ook de geheime kracht van het werk van die man. Het beschrijft uitvoerig het boek van Salerno en Shields hoe Challenger als jonge Amerikaanse soldaat. De Tweede Wereldoorlog meemaakt. Uh, vervolgens verschrikkelijke gevechten heeft gevoerd. De invasie van Normandië bijvoorbeeld. Uh, ook is geconfronteerd met concentratiekampen. Nadat de oorlog net was afgelopen. Hij zag de smeulende lijken in die kampen. En dat heeft hem een dusdanig trauma bezorgd. Er staan ook foto's in dit boek. Het is heel goed gedocumenteerd. Dat heeft hem een dusdanig trauma bezorgd. Dat hij de rest van zijn leven. En dat leven wordt door Shields en Salerno beschreven als een let op. Een, een zelfmoord in slow motion. Hij heeft geprobeerd de rest van zijn leven die trauma's te verwerken. Dat heeft hij eerst gedaan. Dus de getraumatiseerde jonge Amerikaanse soldaat... werd eerst een kunstenaar om dat te bezweren. Toen hem dat niet lukte... heeft hij steeds vaker en meer Oosterse godsdiensten omhelst. En de theorie van Shields en Salerno is ook... dat die Oosterse godsdiensten de kunstenaar weer heeft vernietigd... die op een bepaald moment dus als een kluizenaar ging leven... En uh, hij heeft het bij vier boeken gelaten, de Catcher in the Rye en uh, veel verhalen over de familie Glass, die, die hij zelf bedacht uh, had. Of dat laatste nu waar is, dat waag ik te betwijfelen, dus die kunstenaar die dood mm -hmm. is. Want Sallinger, dat is gebleken toen hij een aantal jaren geleden overleden, en er worden twee bronnen in dit boek opgevoerd, blijkt nog vier boeken te hebben geschreven die we de komende jaren kunnen gaan lezen. Die hebben zij, uh, gevonden, deze dat hebben zij gevonden, die twee bronnen. Dus daar, daarom snap ik die opwinding in Amerika ook wel. En hmm. is iedereen benieuwd naar die documentaire. Ik kan iedereen ook aanraden het boek uh, te lezen... omdat het om die reden bijzonder is. En er is nog iets wat uh, maakte dat ik dit toch een bijzonder boek vind... Ondanks het feit dat het ook een beetje een rariteitenkabinet is. Hè? Ze hebben overal materiaal vandaan gehaald, interviewfragmenten. Het is een beetje een rommeltje. Maar het is een rariteitenkabinet en dat is de kracht ervan... dat ook af en toe een spookkasteel wordt. En dat spookkasteel, dat ga ik heel kort simpel duidelijk maken. Dat wordt het bijvoorbeeld als ze zich verdiepen in hoe het toch kan... dat een man als John Hinckley, ken je hem nog? Mm -hmm. Ja, wat was dat ook weer? Hoe wordt er daarvan? Die heeft geprobeerd uh, Ronald Reagan neer te schieten. Oh ja. En hij had de Catcher in the Rye in zijn zak. Ja, en, inderdaad. En ja. als je nou alles leest over Challenger en ook dat trauma dat hij in die Tweede Wereldoorlog heeft opgelo op, op, opgelopen, dan begrijp je ook dat het werk van hem ons intrigeert omdat er een ja. duistere kracht in zit. Hier is een man aan het woord die probeert, en dat is grote kunst volgens mij, het leven onder controle te krijgen. En dat, en dat is hem uiteindelijk niet. Gelukt. Er zijn wel is 92 op... mee gaan worden. Dat wel, maar ze durven toch te zeggen. Het was een leven dat zich liet vergelijken met een zelfmoord in slow motion. Hmm. Nou, nu over de Nederlandse vertalingen. Kijk, Nederlandse vertalingen. het nog, Wim? Ik weet niet. Uh, ik denk dat die er wel zal komen. Maar ik raad iedereen er ook vooral aan om dit boek te kopen. Die Engelse editie, die zich heel makkelijk laat lezen. En het is intrigerend. Het is een prachtig boek. Ik snap de hijsa eromheen heel goed. En ik hoop dat die hijsa nog heel veel tientallen jaren doorgaat. Want zoveel hele grote kunstenaars als Salinger hebben we nou ook niet. Oké, Wim Brands met de nieuwe biografie van J.D. Salinger. Dank je wel. Dank u. Schuld en boete, met vandaag... meer Merel een Leden, justitieverslaggever van de Wegener kranten en de Nieuwe Pers... en de strafrechtadvocaten Marnix van der Werf en Est, uh, Nee, uh, de Strafrechtadvocaat. ik had dat even moeten aanpassen... Marnix van der Werf en niet Esther Vroeg, want die is opgehouden in de rechtbank... maar Jeroen Recour, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en voormalig rechter. Of blijf je dat je hele leven eigenlijk rechter? Dat heb ik trouwens ook al eens gevraagd. Dan komt het bekend voor, tenminste. Ik weet niet of je het eerder heb gevraagd, maar ik blijf dat niet mijn hele leven. Nee, nee, gelukkig nee, nee. niet, want ik, ik heb nu een hele andere positie waar ik kritisch moet zijn ten opzichte van rechters. Ja, oké. Okay. Um, laten we beginnen met de griffierechten. We hebben het hier al vaker over gehad. Het is toch een soort cerberus van uh, de toegang tot het recht. En nu, wat is er nu gebeurd? Uh, er was een ondernemer en die wilde naar de rechter. Hij was failliet gegaan en hij wilde dat aanvechten. Maar hij kon die 112 euro griffierechten niet betalen. En hij wilde toch zijn recht halen. En toen heeft de rechter, na enig, enig gedoe... De rechter verlaagt naar 20 euro. Uh, dat klinkt allemaal als geen grote bedragen, maar niks van de werf. Maar het is toch van betekenis, hè, Deze beslissing. Ja, dat is van betekenis. Het ging om een belastingzaak. Um, die man was het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag in de boete. Hij wilde dus naar de rechter. In de wet staat hoeveel griffierecht je, je dan moet betalen, en daar is in de wet geen ruimte om daarover te onderhandelen of om nee. dat te matigen. Maar het is natuurlijk wel in het algemeen zo, een algemeen beginsel... is dat mensen niet mogen worden afgehouden van de toegang tot de rechter. Hm. En dat vindt het Europese recht ook. Dus het hof in Amsterdam heeft hem op uh, 5 juli vorig jaar toegelaten... om te procederen. Maar is 112 euro nu een belemmering voor, uh, om je recht te halen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het gaat, je moet het natuurlijk per geval bekijken. Deze man was failliet. Hij leefde dus waarschijnlijk van wat... er uh, overschoot van, uh, van het restant uh, ging naar de curator. Um, het Hof heeft gezegd van wel. En de staatssecretaris heeft daar tegen beroep in cassatie ingesteld. En de advocaat-generaal bij de Hoge Raad zegt nu... het Hof had daarin gelijk en mochten hem laten procederen voor ja. 20 euro. Ja. Uh, Merel, uh, je zou kunnen zeggen dit is 112 euro. Maar als je maar lang genoeg procedeert... dan kan dat behoorlijk oplopen natuurlijk, hè? Ja, dat kan inderdaad oplopen. En het is volgens mij een heel goed signaal van de advocaat van de Hoge Raad vandaag. Om dan. Het is natuurlijk een enorme politieke discussie momenteel. Uh, dat daar een soort van paal en perk aan moet worden gesteld. Dat mensen. Dat, dat de burger toegang moet houden tot het recht. En dat je daardoor die griffie-rechten dus niet te hoog mag stellen. Ja. Maar uh, Jeroen Rekour, ik heb ook begrepen dat je in sommige civiele zaken. dat die rechten op kunnen lopen tot 6000 euro. Ja. Dat is natuurlijk echt een beperking van het recht. Zoals de advocaat-generaal zegt, een ontoelaatbare belemmering. Ja, als jij gewoon BVX bent. met miljarden omzet of miljoenen omzet. dan is dat helemaal geen beperking. Nee. Kortom, je moet in een individuele zaak kijken. Uh, en 112 euro vind ik uh, gemiddeld genomen niet heel veel. Maar het kan voor een individueel weer een stap zijn die te ver is. Kortom. Je wil geen rechter hebben die voor aanvang van iedere zaak discussie uh, moet voeren. Kan ik, kan ik dat wel of niet betalen, meneer de rechter? Kan het niet betalen. Uh, maar wel een rechter die, als het heel evident is, in grote uitzondering zegt, ik vind het belang dat iemand voor de rechter kan optreden groter dan het belang dat die griffierechter betaald wordt. Dus, ja. dus even afwachten of de Hoge Raad in dit individuele geval gaat zeggen, maar het principe daarachter kan ik goed billijken. Ja. Uh, nu is de staatssecretaris Wekers van Financiën, die gaat over de Belastingdienst. Die heeft bezwaar oh. gemaakt uh, hiertegen. Is dat nou zijn positie om dat te doen, Marks van der Werf? Ja, in belastingzaken is dat zijn positie. Dat is in de wet vastgelegd. Hm. Dit gaat trouwens wel iets verder dan alleen deze zaak. We hebben het hier twee weken geleden gehad over uh, staatssecretaris Teven hm. van Justitie. Die wil de toegevoegde rechtsbijstand in huurrechtszaken en verbintenisrechtzaken, consumentenzaken helemaal afschaffen. Dat betekent dat als je, als je nou, laten we maar zeggen, als je arm bent of niet rijk bent... dat je uh, niet meer met hulp van de overheid kunt procederen. Dat zou het procederen in die zaken wel eens onmogelijk kunnen maken voor mensen. En als je de advocaat-generaal zo hoort, dan mag dat dus niet. Nee. Uh, Merel, uh, die advocaat-generaal die adviseert het hof, hè? De, raad. de Hoograad, sorry. Um, en dat wordt meestal gevolgd, begreep ik? Ja, dat wordt meestal gevolgd. En, en uh, uh, advocaat-generaal bij een gerechtshof, eh, dat dan is iemand weer van het OM. Dus het is een andere positie. Een advocaat-generaal bij de hoge raad heeft een andere positie. Mm -hmm. Maar hij heeft wel in die zin een onafhankelijke positie. Maar het, is inderdaad, het komt niet heel vaak voor... dat de Hoge Raad een, een advies van de advocaat-generaal naast nee. zich neerlegt. Nee. Jeroen Re Recour, even een politieke vraag. Zou dit kunnen betekenen dat uh, het bezuinigen op de rechterlijke macht... middels het verhogen van allerlei tarieven... dat hier nu een stokje voor gestoken is? Nee, dat is een te vergaande conclusie. Omdat het altijd in een individueel geval is... en zelfs bij een relatief laag bedrag van 112 euro... kan de Hoge Raad, die moet er nog over beslissen... maar in ieder geval vinden mensen dat is te veel. Terwijl een hoog bedrag... Goed op te brengen maar ze kunnen niet meer een vast bezuinigingsbedrag inboeken... omdat het dus elke keer uh, voor de verantwoordelijkheid van de rechter is. Nou, nou ja, dat, dat zal ook de reden zijn dat de staatssecretaris van Financiën... in deze belastingzaak is opgekomen. Omdat hij natuurlijk wel met een probleem zit. A, ja. uh, er wordt van de wet afgeweken vanwege een hoger doel. Dat is altijd opmerkelijk. Hm. Uh, B, het kan een gat in de begroting slaan. Dus terecht dat hij alert is. Ja. Uh, maar nou ja, zoals het al gezegd is, je moet wel toegang tot de rechten. Dat gaat ook voor huurzaken. Als daar geen hardheidsclausule, zoals dat heet, geen achterdeurtje is voor mensen die echt moeten procederen, dan is er een probleem. Ja. Dus dat zijn zaken die we in de politiek goed in de gaten gaan houden. Kan de overheid, eh, Marnix van der Werf, met de enige reparatie van de wet, eh, dit eh, tot staan brengen? Ja, dat kan. Maar als. ik vraag het omdat het op een ja. hele principiële uitspraak namelijk is. En vooral die woorden van de advocaat generaal. Ja, nou ja, de, tot staan brengen is misschien niet, niet helemaal juist. De, het, het moet altijd redelijk zijn. Hè? Het is ja. net wat Jeroen Recours zegt: als je een groot bedrijf hebt, kun je wel 6.000 euro ophoesten op de procedure. Hm. En soms heel weinig. En dan kan de wet hoog en laag springen, maar uiteindelijk hè, moet je toch op een redelijke manier toegang tot de rechten kunnen houden. Dus het wordt individueel bepaald. Ja. Mirra van Leven, uh, jij was vandaag bij de rechtszaak tegen Denny K. en Dick V. Die is vandaag ook begonnen. Ja. Um, waar worden ze van verdacht? Hij hey, wordt in ieder geval verdacht van afpersing, meen ik, hè? Ja, ze worden niet... Uh, Denny K. die wordt van twaalf feiten verdacht... en uh, Dick V. van zeven, uh, meen ik... En sommige overlappen elkaar, maar een beetje de grootste deler is afpersing, mishandeling, deelname aan een criminele organisatie. En daar zou dan DNK leiding aan hebben gegeven. En ook invoer van harddrugs, daar waren ja. ze ook van verdacht. En ze hebben op een speciale manier bewijs bij elkaar verzameld. Namelijk je ja. speciale manier van afluisteren. Vertel eens. Nou, ze hebben. Um er kwam vandaag naar voren, het OM had een heel verhaal... Uh, officier van Justitie Cosploi met name... dat uh, deze mannen, die worden volgens het OM zitten zij heel hoog in de, uh, de, boom. Uh, in de boom. In de criminele Nederlandse boom. Ja. En uh, het DNK heeft, heeft tot nu toe de kunst uh, verstaan om zich enorm onzichtbaar te houden. Zowel voor politie als, als voor anderen. Hij was er ook vandaag niet, want wij hebben hem allemaal nog niet mogen zien. Uh, en uh, als hij dan telefonisch contact had, wat natuurlijk heel vaak gebeurt... het gaat met versleutelde telefoons in allerlei bedekte termen. Blijkbaar hadden die mannen aan een half woord al genoeg. En wat zij dan deden, als ze zo over zaken gingen praten... dan gingen ze een rondje lopen, namen ze de telefoons niet mee. Dus zij dachten, wij moeten een andere manier vinden... om die uh, mannen uh, te kunnen uh, te vervolgen. Dus toen zijn ze vanaf begin 2010, dus ongeveer een jaar of drie... zijn ze gaan afluisteren, gericht met uh, microfoons in uh, auto's. In horecagelegenheden, in een uh, kantoor van, uh, van een van die mannen. En daar hebben ze allerlei gesprekken opgevangen. En daaruit is eigenlijk het grootste deel van het bewijs gekomen. Althans ja. volgens het OM. Nou hangt er één een zo'n apparaat uh, in de horeca. Wellicht nog andere openbare ruimte. Want ja. dat is natuurlijk principieel. Hè? Ik, ik kan me voorstellen dat dat het verschil maakt... of je nou iemand afluistert in zijn eigen auto... of in een uh, horecagelegenheid waar jij en ik ook rond kunnen lopen. Nou ja, dat is een beetje de, dat is de vraag. Daar, zover kwam het natuurlijk nog niet vandaag. Nee. Het, het punt is dat je als je dat inzet als openbaar ministerie... moet je toestemming vragen voor deze inzet van die bijzondere... opsporingsbevoegdheden, middelen. En uh, dat is dan getoetst door een onderzoeksrechter. Dat is goed bevonden, maar die advocaten zeggen van... wij hebben dat dossier nog niet gezien en wij vragen ons maar ten eerste af... of de verdenking die het OM toen had... Ja. of dat deze middelen dan wel, uh, dat ze die nodig hadden... dat dat het, het enige middel nog was om dan uh, achter die mannen aan te gaan. Ja, Marnix, uh, nou, uh, dit is een zaak van een van jouw kantoorgenoten. Ja. Je kunt er niet al te veel over zeggen, maar in zijn algemeenheid... Waar, uh, wat is het hardste argument van de advocaten van een van deze twee... Hm. tegen dit soort afluisteren? Ja, nee, ja dat gaan we uiteindelijk nog zien. Is dat die openbare, openbare ruimte of, of niet? Nou, het, het gaat vooral om de enorme schaal waarop dit gebeurt. Hm. En dit kan al heel lang. Kan al, uh, vanaf begin deze eeuw kan dit allemaal... Maar de recherche begint het steeds meer te ontdekken. Het wordt steeds goedkoper. De apparatuur wordt steeds beter. Ja. Dus er, er gaat steeds meer van dit soort dingen gaan er gebeuren. En als je dan ziet dat in deze zaak... Uh, jarenlang van deze methode gebruik is gemaakt... met, met, met wat jullie ook zeggen in openbare ruimtes... Hm. dan wordt de schaal zo groot dat je je moet afvragen... in hoeverre dat nog in verhouding staat... tot waar die mannen van verdacht worden. Ja. En dat zal een pittige discussie worden. Daar zitten wel wat argumentjes in... maar die komen hier vandaag niet over tafel. Nee, nee, nee. Uh, Jeroen, uh, Rukhoer... De rechter die zal, denk ik, ook meewegen of justitie niet een andere mogelijkheid had om aan deze informatie te komen. Ja, vast. De en, proportionaliteit is dan hoe het, het, gaat hij het dan, Ja, he? Hoe gaat hij dat dan doen? Hoe ga, gaat zo'n rechter dat dan beoordelen? Nou ja, De rechter leest natuurlijk ook de andere stukken die in het dossier zitten. en Die zal ook die vraag stellen. De verdediging zal hem ook opwerpen. Die zal alternatieven aanbieden. En dat is de discussie die je in de rechtszaal hebt. Uh, en daar neemt hij dan uiteindelijk een beslissing mee. Het is ook welk middel is ingezet. Hè? Ik hoorde juist zeggen een microfoon in een café hangen. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat je een richtmicrofoon gebruikt. Dus dat je heel gericht op die twee mannen in het café. Wat weer ja. uh, minder privacy inbreuk vormt. Uh, hoe vaak zet je hem aan. Het zijn allemaal elementen die meegewogen worden. Ja. En dan zeg je ja dit is passend of dit is niet passend. Maar het feit dat justitie technische middelen gebruikt, vind ik, heel terecht. Gewoon meegaat met de tijd. We willen niet boeven die met de modernste elektronica zit... en de politie nee. die nog met, met, een, met, een, met een blokje en een pen erachteraan rent. Ja. Alleen je moet het wel goed, goed toetsen op de achterliggende criteria. Namelijk, was het wel nodig? Is de privacy ja. van anderen niet geschonden? Enzovoort, enzovoort. Maar wat ik dan toch een beetje gek vind is... Er is door een rechter in eerdere instantie is dit goedgekeurd Gezegd, dit is oorbaar. En dan nog kan die vraag opkomen is het wel oorbaar. Ja, en dan nog kan het stuk gaan bij de huidige rechter die deze zaak draait. Ja. Zo zit de wet, hè? die wet bijzondere opsporingsmethode... die moet toestemming vragen, de commissaris... maar uiteindelijk is het de zittingsrechter... die alle informatie heeft, het onderzoek is in principe gesloten... En dan maak je de finale de uiteindelijke afweging. Ja. Dat vind ik een heel zorgvuldig proces. Ja, Merel, uh, hoe groot acht jij de kans? Nou nee, dat is, dat is te precies om dat zo te vragen. Uh, is er een gereden kans dat uh, als dit niet toegelaten wordt... deze informatie op basis van de, deze manier van vergaren... dat de zaak totaal stuk gaat? Nou, wat vandaag bleek voor zover dat het dan duidelijk werd, is dat volgens de advocaten is er nog maar weinig, an weinig ander bewijs, ondersteunend bewijs dan wat uit deze gesprekken is voorgekomen. Nou, hebben ze natuurlijk wel heel veel gesprekken opgenomen en ze hebben ook nog niet la lang niet alles kunnen uitluisteren. Maar er werd al wel gezegd aan het einde door het OM dat uh, zij wel verwachten dat er nog meer strafbare feiten op de telastelijging komen, na aanleiding van het verder uitluisteren van die gesprekken. Dus het hm. ziet er nog niet echt heel goed uit voor die, uh, die verdachten. Hm. En ik ben het in die zin wel mee eens. Ik vind ook, het moet allemaal wel heel zorgvuldig gebeuren. Maar uiteindelijk is het ook zo dat. Als het klopt waar deze mannen van worden verdacht. dan moet er ook wel een. Dan vind ik het ook niet zo erg als er uh, vergaande opsporingsmethoden worden gebruikt. om ze dan uiteindelijk veroordeeld te krijgen. Hm. Maar het is goed als daar een goede rechtelijke toets op zit. En als. Uh, um, en ik weet eigenlijk niet. En dan kijk ik ook even naar mijn buurman. Ik neem aan dat alleen deze. Uh, Vertrouwelijke gesprekken niet voldoende bewijs kunnen zijn, toch? Als ze heel overtuigend zijn, kan dat wel. Ja. Wat, wat, wat je moet bedenken, is dat zo'n middel, zo'n opsporingsmiddel, is onderhevig aan inflatie. De eerste keer dat er in Nederland een telefoon getapt werd, dan kwam dat ook op de radio en stond iedereen in vuur en vlam. En nu is dat de normaalste zaak van de wereld. Ja. En met dit soort middelen, die middelen die steeds geavanceerder worden, sluipt dat er ook steeds meer in. En het is denk ik wel van belang dat de advocatuur erop blijft hameren en dat ook rechters zich dat realiseren, dat je keer op keer weer met een, met een verwonderde bril eh, daarnaar moet kijken van willen wij dit allemaal wel eh, accepteren? Want ja. anders dan wordt het sluipenderwijs gewoon. Ja. Zit jij al eh, te popelen en klaar op het moment dat de rechter dit dat toch niet accepteert om aan reparatiewetgeving te doen? Ja, net zoals de rechter moet de politicus zich afvragen wat redelijk is, hè? Ja. of het past. En ik ben niet degene die zegt, moeten we, als de rechter het afkeurt, dan moeten we dat meteen repareren. Dan moet eens je moet kijken wat de argumenten waren. Dan is het, precies, dan ben je als politiek ja. wel aan zet, maar dan moet je dezelfde afweging maken. Die kan hetzelfde zijn als de rechter. Die kan zeggen, nou, vind, we vinden in meerderheid wat anders. Maar ja. niet op voorhand. We gaan naar TBS. Donderdag komt staatssecretaris Steven, daar hebben we hem weer, naar de Kamer om te praten over de uitkomsten van het onderzoek van de Taskforce TBS... En de bericht dat er mogelijk 111 tbs als vrij worden gelaten. Marlix van der Werff dat heeft te maken met het feit dat uh, je na vier jaar het tbs niet mag verlengen. Mits er een van een geweldsdelict sprake is. Hè? Ja, dat klopt. Dat hebben wij sinds jaar en dag in de wet staan. Er zijn twee soorten tbs. Tbs die uh, in beginsel oneindig kan duren. Totdat iemand genezen is of doodgaat. Uh, en tbs die gemaximeerd is tot vier jaar. En voor de geweldloze delicten waar TBS voor wordt opgelegd, is het in beginsel gebonden aan het maximum van vier jaar. Vier jaar, dat is het. Dan Via, moet je dat is het. En um, dat zijn we met z'n allen eigenlijk een beetje vergeten in de loop van de tijd. En dan heeft het Europese Hof vorig jaar gezegd van ja, dat hebben jullie zelf in de wet opgenomen. Dus daar moet je je ook aan houden. Dat betekent dat als een rechter vindt dat het langer dan vier jaar moet duren, dan moet hij expliciet in het vonnis zetten van er is hier sprake van een geweldscomponent. En daarom zou het langer dan vier jaar kunnen duren ja hoe groot is nou de kans dat deze mensen op vrije voeten komen? Uh, het inschatten oh, uh, van kansen is altijd moeilijk maar, maar ja, uh, uh, jouw redenering volgend, uh, ja. uh, uh, kan niemand daar al ontkomen, het zal wel moeten. ja, nou dat is niet helemaal uh, zo, want je kunt als jurist kun je altijd discussiëren over wat is nou geweld. Uh, valt daar ook de dreiging van geweld onder? Wat is expliciet in het vonnis opnemen? He, blijkt dat uit het feit dat de lastiging in het vonnis staat? Of blijkt dat uit het feit waar, he, dat iemand daarvoor veroordeeld is? Of blijkt dat uit een specifieke overweging? Je kunt nog over heel veel dingen ruzie maken. Ja. En wat de staatssecretaris, denk ik, wil... is proberen om zo snel mogelijk een, een hele duidelijke regeling te maken... Ja. Ja. Ik denk dat de kans niet zo groot is. Uh, sterker nog, heel erg klein is dat er plotseling mensen op straat komen. Eén heel praktische reden. De staatssecretaris heeft meteen na de uitspraak van het Europese Hof heel snel gekeken. Wat zijn de problemen? Die problemen eigenlijk grotendeels opgelost. Dit gaat om wat donderdag in de Kamer gaat gebeuren. Is een meer structurele uh, visie. Inderdaad, hoe kunnen we dit nou structureel oplossen? Tweede uh, is dat de Hoge Raad al heeft gezegd. Als verlengingsrechter, rechter die later moet kijken... moet het nou langer duren of niet... mag je wel uh, uh, redelijk flexibel inlezen wat de eerste rechter, tijden van delict, heeft bedoeld. Hm. Dat moet je niet letterlijk naar papier lezen, maar kijk ook naar de context. Hm. Dus die verlengsrechter heeft al wat ruimte. En als derde argument is het natuurlijk zo... als mensen gevaar voor zichzelf zijn of voor de samenleving... dan heb je, als dat tot een delict komt, is vaak TBS in beeld. Maar soms is de politie er eerder bij en is er geen delict... en dan krijg je de civiele opname via de, ja. de BOPZ. Nou, Op het moment dat die TBS mogelijk... Ophoud, maar er wel een gevaar is, dan heb je altijd die civiele kant nog. Kortom, ja. ik vermoed uh, dat we uh, geen acuut gevaar hebben... maar dat we het wel goed moeten regelen. Ja. Maar, maar, maar ja, ik vroeg me af, wat willen jullie dan als partij? Hebben jullie daar, wat is jullie Kijk, standpunt? Ons standpunt is heel helder. Mensen waarvan deskundigen zeggen... ze zijn een gevaar voor zichzelf of de samenleving... moet je niet vrij in de samenleving laten. Die moet je behandelen. Of dat nou via een civiele maatregel of TWS-maatregel... Dat wil ik aan de deskundige overlaten, daar heb ik als politiek niet een groot oordeel over. Mijn oordeel daarvan is, die twee stromen moeten veel beter samenwerken. Want het is nu een geforceerde twee stromen land, strafrechtelijk, civielrechtelijk. Mm. Terwijl het voor een deel over hetzelfde mensen gaat, waarbij het vrij toevallig is of de een civiel en de ander strafrechtelijk zit. Dus dat is mijn politieke oordeel. Geen gevaarlijke mensen, vrij en zo goed mogelijk samenwerken, mm. zodat die behandeling niet langer moet duren dan noodzakelijk. Even kort tot slot. Uh, morgen komt Albert Heeriga voor de recht. Hij staat terecht omdat hij zijn 99-jarige moeder heeft helpen sterven. Uh, hij heeft het zo gedaan dat hij echt voor de rechter komt. Maar ik vraag me af, uh, Merel, wat wil hij nou? Want er is gewoon een wetsartikel dat zegt dat dat verboden is. Punt. Ja, nou ja, ik, er zijn al een, volgens mij tot nu toe drie eerdere rechtszaken geweest... rondom uh, zelfdodingsconsulenten. En het is natuurlijk meer een soort principezaak. Dus ik weet niet of deze man zich opwerpt als, uh, uh, nou ja, als, als voorbeeld om voor zo'n hm. principe uitspraak te krijgen. Uh, zijn advocaat, uh, Wim Anker, die heeft al wel eerder een keer zo'n zelfdodingsconsulent vrijgesproken gekregen... en twee anderen zijn wel veroordeeld, omdat ze te ver waren in hulp. Ja, ik, ik verwacht niet dat deze man... Jeroen Recour, wat, wat denk jij dat, waarom hij dit doet? Want er is een heel helder wetsartikel. Het is een, een heel dappere man. Ik denk dat hij uit frustratie, publiciteit en helderheid wil. Maar de mm -hmm. oplossing ligt bij de politiek. Dus ik doe eigenlijk een oproep aan mijzelf en mijn collega's... om <laughs> ja. je politiek nou eens uh, wat actie uh, ja. in te zetten... op dit hele moeilijke onderwerp, waar wel toch betere wetgeving voor nodig is. Maar niks tot slot? Nou, het is net als bij euthanasie. Er is een, een strafuitsluitingsgrond, En dat is als er een arts uh, de, de, hulp, de hulpvaardige is... die zich aan alle regels houdt die in uh, andere wetten zijn neergelegd. Als je geen arts bent, heb je bijna geen kans om uit te gaan. Hm. En deze man wil, denk ik, want hij heeft ook alles op film gezet... wil inzichtelijk maken hoe zoiets werkt. En, en, en, en dat een levende zaak maken waar mensen zich iets bij voor kunnen stellen... en zo aandacht vragen. Ja, Oké, okay, nou, uh, u hoorde tot slot Marnix uh, van der Werf. U hoorde ook Merel van Leven en Jeroen Grecourt. Dit was de Villa voor vandaag. Morgen is er weer één. Zometeen natuurlijk weer het Radio 1 Lucelle Lucella Ja, weer. Hoi, Goedemiddag. Hoi. Uh, er wordt vanaf vandaag gecollecteerd voor het KWF, het Kankerfonds. En Wij ah. vroegen ons af welk gezicht zet je dan op... en welk verhaal hou je deze week na natuurlijk alle berichten van vorige week over du Dus we gaan mee met iemand die gaat collecteren, of daar praten we mee... En we hebben natuurlijk weer een akkoord in de politiek, het onderwijsakkoord. Uh, straks reacties daarop, ook van de bond die daar niet aan meedoet. Dankjewel. Dit is Radio 1. En nu het internationaal met Marjan Koekoek. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen is ervan overtuigd dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de gifgasaanval in Damaskus. bijna twee weken geleden. Op een persconferentie zei hij dat hij daarvoor bewijs heeft gezien. maar hij wilde geen details geven. Rasmussen zei verder dat er een internationaal stevig antwoord moet komen op de aanval. maar hij ziet geen actieve rol voor de NAVO.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 we hebben een avondspit, zo'n kleine 35 kilometer file, dus veel stelt het allemaal nog niet voor. De langste files op de A2 Utrecht en Bos, tussen Culemborg en Knooppunt Dijl over 6 kilometer. Vanuit Den Haag op de A12 naar Utrecht, tussen Harmelen en Nieuwebrug, 4 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer.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 Goedemiddag, over de terugkeer van oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman bij de politie, meer na half zes. En Olympisch kampioen Maarten van der Weijden hoort u over de recordpoging drie dagen achter elkaar zwemmen van Cuba naar Florida. Een vrouw van 64 heeft de kust zo ongeveer in zicht op dit moment. En natuurlijk het onderwijsakkoord. Leraren kunnen volgens dat akkoord vanaf volgend jaar weer meer geld verdienen. Voor jonge docenten komen er banen bij. Oudere docenten krijgen wat minder goede arbeidsvoorwaarden. Dat zijn een paar punten die zijn afgesproken in het akkoord... tussen werknemers en werkgevers en het kabinet. Marcel Breel, onze verslaggever in Den Haag. Uh, Marcel, dit zijn een beetje hoofdlijnen. Hoeveel ja. details zijn er al bekend bij jou? Het is niet zo dat ik alles wat er afgesproken is... al helemaal precies tot achter de comma weet. Dat komt omdat de tekst van dat akkoord pas na dag naar buiten komt. Er staan dingen in die te maken hebben met de begroting voor volgend jaar. En je weet, Lucella, dat uh, politici dan uh, niet al te veel officieel commentaar gaan geven. Maar al bellend kom je dan toch wel een eindje. Dan vertellen diverse bronnen dat in ieder geval bepaalde groepen docenten... volgend jaar al iets meer geld in de portemonnee zullen krijgen. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat is niet helemaal duidelijk. Ook hoor ik dat de nullijn voor leraren op een gegeven moment zal verdwijnen. En daar wordt dan het jaar 2015 bijgenoemd. Ook daar... Uh, Ontbreken Tot nu toe de details, alle details tot achter de komma. En dan andere maatregelen, oudere docenten... die nu uh, volgens een aantal mensen op een vroege leeftijd... veel te veel vrije dagen krijgen. Die moeten hun kennis uh, meer in gaan zetten. Hun kennis en ervaring. Bijvoorbeeld door jongere docenten te gaan begeleiden. En er komen banen bij voor jonge docenten. Volgend jaar 3000, zegt de minister. Maar ook hier nog heel veel vragen. Dus dat is allemaal nog even afwachten. Ja, wel is duidelijk dat het een akkoord is. Ja. Uh, het, het kabinet houdt ervan... Hè? akkoorden sluiten. We hebben natuurlijk het woonakkoord, het sociaal akkoord, er komt een energieakkoord aan heeft zo'n akkoord uiteindelijk veel waarde in praktijk? Nou, het blijft altijd de vraag hoe die mooie woorden op papier... uiteindelijk ook uit gaan pakken voor in, ieder geval, uh, in dit geval de docent. Maar ja, um, het is wel zo dat veel partijen afspraken met elkaar hebben gemaakt. Partijen die normaal regelmatig tegenover elkaar staan. Dus wat je in ieder geval hebt, dat is rust in de sector. En dat wordt als heel belangrijk gezien uh, door dit kabinet. Of het nou inderdaad over het woonakkoord gaat, sociaal akkoord, zorgakkoord... En dus ook dit onderwijsakkoord. Dus is minister Bussemaker tevreden. Dit is heel belangrijk, omdat we hier een belangrijke stap zetten... echt naar uh, kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Iets kunnen doen aan de werkdruk van uh, leraren. Een zeer vaak uh, gehoorde klacht. En ook de middelen uit het regeerakkoord. Uh, en dat is bijna 700 miljoen, kunnen gaan investeren in beter onderwijs. En uh, dat zou dan betekenen uiteindelijk rust in de sector. Uh, de vraag is natuurlijk ook tegenwoordig bij alles wat er gebeurt... betekent dit ook rust in het parlement? Uh, heb je al geluiden van de oppositie gehoord? Ja, die heb ik uh, gehoord en rust is er nog niet echt. Ze zijn niet heel negatief hoor, de partijen als D66 GroenLinks en het CDA. Maar ze gaan pas echt reageren en echt hun uh, politieke uh, mening geven... als het hele akkoord uh, er ook daadwerkelijk ligt. Je herinnert je vast nog wel voor de zomer... dat de gesprekken tussen het kabinet en D66... En GroenLinks over extra bezuinigingen van die bekende 6 miljard stuk liep. Omdat uh, um, ja, ze het niet eens konden worden over investering in het onderwijs. Nou, binnen de coalitie hoor ik dat ze met dit akkoord hopen te bereiken dat het te bewezen is dat er en extra geld gaat naar het onderwijs. En dat er veel mensen uit het onderwijs ook aan meedoen aan dat akkoord. Maar zo snel laat de oppositie dus nog niet uh, zichzelf overtuigen, eerst zien dan geloven, is een opstelling uh, vandaag. En dat geldt ook overigens voor de vakbond AOB. Die hebben eerst wel meedoen. Gepraat, maar uiteindelijk geen handtekening gezet onder dit akkoord. En deze vakbond sluit overigens ook niet uit hoor dat ze uh, gaan zeggen op een gegeven moment... goh, dat is toch heel erg goed voor de docenten. Maar voorlopig hebben ze daar weinig vertrouwen in. Ja, na vijven gaan we daar meer van horen van die Algemene Onderwijsbond. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. Het uh, is wellicht mogelijk dat u deze week een wat beschroomde collectant voor de deur heeft staan. Het is namelijk de week dat KWF kankerbestrijding mag collecteren. Jeroen Jager, uh, de stichting uh, heeft veel kritiek te verduren gekregen afgelopen week na de commotie rond Alp Du Ja, precies. Uh, en dat is dan de vraag: uh, gaan die collectanten daar iets van merken? Alp Du Zes hebben we gehad uh, dat. Uh, ja, de KWF noemt dat zelf. De kwestie Koen. Venendaal. Koen Veenendaal. Koen dat uh, ja, weten de collectanten zelf maar altijd goed. Je hebt allemaal een brief ook gekregen. Trudus Leffert is collectant, maar ook wijkhoofd. Hè? U heeft uh, zes collectanten onder u. Helemaal, dat klopt. Ja. Ja. En zich voorbereid? Allemaal? Ja, natuurlijk hebben we ons alle voorbereid. Jazeker. Hoe? Ja, hoor. Door jezelf in te lezen, door te praten met elkaar over wat er gebeurd is. En lastige u... vragen. Het zijn lastige vragen, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja. Want wat gaat u verwachten? Ik verwacht eigenlijk om eerlijk te zeggen dat uh, alle mensen alsnog doneren wat ze altijd gedaan hebben. Toch. Ik zie het zelf heel positief in, moet ik eerlijk zeggen. Mm. He, er is natuurlijk een incident, absoluut geweest. Maar als iedereen om zich heen kijkt... En hoeveel kankerpatiënten er in de buurt zijn... en hoeveel familieleden en hoeveel vrienden kanker hebben... Mm. dan denk ik, van mensen we moeten er met z'n allen echt mee doorgaan. Mm. He, er is in 65 jaar is al zoveel bereikt. En ik hoop zeker door wetenschappelijk onderzoek... dat we nog veel meer hele mooie dingen kunnen gaan bereiken. Ja, u heeft hier... De bussen in uw hand, 100.000 collectanten zijn er in Nederland, dat is niet mis. Ik zie trouwens wel, als ik een beetje zo kijk op de sites, dat er voortdurend collectanten worden gevraagd. Het gaat ook minder makkelijk volgens mij, dat collecteren, of niet? Nou, dat valt op zich wel mee. Ik heb er wordt minder steeds... opgehaald, zag ik. Er wordt, Afgelopen... er wordt iets minder opgehaald, jaar, Steeds minder. maar dat zal ook zeker met de crisis te maken hebben, daar ja. ben ik van overtuigd. En uh, de meeste collectanten die, uh, zijn toch jaren en jaren aan het collecteren. Het is wel zo dat als er één weggaat, heb je weer nieuwe nodig. He, maar ik als wijkhoofd woon in een buurt. En in die buurt heb ik allerlei uh, kennissen en, en buren en vrienden. Mm. En dan is het vrij makkelijk om weer nieuwe collectanten te vinden. En vragen. niemand die dit, zei, dit jaar zei van ik doe het uh, liever niet, dit jaar? Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet of helemaal niet. Ik heb er eentje die helaas op het allerlaatste moment niet kon. Maar daar heb ik gelukkig alweer een vervangst. Om een andere op. reden dan? Om een andere reden dan op du en wat er allemaal op momenteel speelt. Absoluut had en niet. U gegeven. heeft niet getwijfeld. Ik heb zelf helemaal niet getwijfeld. Nee. Oké, okay, nou wij gaan uh, ons verplaatsen. We gaan naar uh, Amsterdam toe, uh, Lucella. Daar gaan ze zelfs vandaag rondrijden met een geluidswagen, volgens mij, om uh, mensen op te roepen om te gaan, uh, om te gaan geven voor KWF-kankerbestrijding. Uh, Eens dus even meemaken hoe dat. Goed, Jeroen ja, dank. En een van de dingen die ze ook kunnen omroepen of in ieder geval vertellen aan de deur als er uh, vragen zijn, is het nieuws van vandaag dat KWF Kankerbestrijding subsidiegeld gaat terugvorderen van de stichting Inspire to Life. Dat is die stichting verbonden aan Alpe duzes. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. Bijna 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog staat de 92-jarige Nederlandse voormalige SS'er Siert Bruins voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van moord op een verzetsman uit Appingedam in 1944. De neef van deze verzetsman, Aldert Klaas Veldman, wilde Bruins graag in de ogen kijken. Nou, dat gebeurde vanochtend bij het begin van de rechtszaak in Duitsland. Spannend, heel spannend. Het is nu het uur van de waarheid. En misschien kijk ik hem met een paar minuten recht in de ogen. En dan? Afwaard. Dan is het precies 11 uur. Dan komt Sier Bruins achter zijn rollator. Richting de gerechtszaal. Sier Bruins is gaan zitten naast zijn advocaat. De rechtbank moet nog binnenkomen. En dus er staan, ik schat, zo'n 20 kamermensen, fotografen... journalisten achter een lint naar te kijken eigenlijk. Hij zegt niks. Hij zucht dus diep, doet zijn jas open. Ziet er voor een 92-jarige nog uh, redelijk gezond uit. Overlegt met zijn advocaat. En dan komt de rechtbank binnen. En kan de zaak 70 jaar na dato beginnen. Meneer Veldman, dit is het moment, hè? Dit is het moment. Ja. Ik, ik zie nog niet dat hij nou echt uh, kijkt van nu gaat het gebeuren. Hij zit er heel onbewogen bij, hij zit, hij zit er heel onbewogen bij. Misschien is dat ook wel eens een karakter, onbewogen. Ja. En dus de camera is uit en de zaak gaat beginnen. En dan zijn we een half uurtje verder, meneer Veldman, en is dat weer klaar? Ja, dat uh, valt me tegen. Nou, ik, ik heb er helemaal niks van uh, kunnen verstaan achterin... Want het geluid is hier helemaal niet optimaal. Hij heeft alleen gezegd dat hij in de oorlog Duits is geworden. Dat is ja. de enige verklaring die hij heeft dat dat hij, gegeven. En dat, ze, dat hij nog best te, goed gezond is. Ja. Dat is. De deskundige heeft dat gezegd dat hij nog goed gezond is... en dat hij in ieder geval drie uur nog uh, de zaak kan volgen per dag. Maar het gaat pas zonder weer verder. Ja. ja, zonder mij. Helaas. Het is niet op te brengen om uh, al de zittingen hier te komen. U wilde hem graag in de ogen kijken. Dat is nou gebeurd. Ja. Wat, wat, wat betekent dat voor u? Uh, nou, niet zoveel, want hij kijkt heel onbewogen. Ik, ik uh, merkte totaal niks van uh, angst of... Ja, waarom maar. Nee, het was net afgelopen en dan keek hij ook zo de zaal in... en kreeg eens kijken wie er allemaal is. Ja, hij staat er frank en vrij in. Uh, maar het is goed dat ik hem gezien heb. Al dus Aldert Klaas Veldman, dat zei hij tegen Rien Kamer in de zaak... tegen Siert Bruins, wordt donderdag voortgezet. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Goedemiddag, Kees Kwaks. Goedemiddag, Lucella. Het is een avondspits, maar hij stelt nog niet al te gek veel voor. Zo'n uh, goede 40 kilometer file hebben we nu. De meeste staat uh, op de gebruikelijke plaats in de Randstad... rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A12 Utrecht-TenHagen-Ongeluk bij Nieuwebrug... er staat een 6 kilometer file nu vanaf Harmelen. Twee rijstroken zijn dicht. De langste file in de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda. 5 kilometer voor knooppunt de Brechtseplein. Het is er bijna kwart voor vijf. Ze zochten hun slachtoffers uit in de quote 500, de lijst met de Rijkse Nederlanders. Een vermeende criminele bende die vanuit Den Haag zou opereren. De bende wordt beschuldigd van tientallen inbraken... waarbij ze voor miljoenen buit maakten, vooral horloges en sieraden. Vandaag begon de rechtszaak tegen de bende, gevolgd door Matthijs van der Wiel. In de woning is de quote 500 editie 2011 aangetroffen. Sommige namen dit waren dit omcirkeld en bij die mensen thuis is er ook ingebroken. De rechters houden het bewijs voor, overweldigend <laughs> bewijs. En op een briefje staan dan verschillende namen en adressen geschreven waaronder... De aangever in deze zaak met het adres erbij. De adressen werden opgezocht, de namen gegoogeld, de huizen bekeken. Op internet of met een voorverkenning. wilt u daarop ingaan? man gaat u de dag voor 17 september twee maal naar Heeswijk-Dinter? Daar wilt u niet op ingaan? De inbrekers zouden vanuit de spoorwijk in Den Haag naar dure villa's in het hele land zijn gereden. De politie kon ze volgen met een pijlzender onder de auto. Dat blijkt dan uit wanneer de auto vertrekt uit Den Haag. En ook dat hij tussen 21 uur 20 en 22 uur stilstaat op de steeg in Schijndel. En in de auto zat een afluistermicrofoontje. In die auto wordt er dan gesproken over wat de inzittenden van de auto bezig hebben. Traangas, een maglite... En daar wordt dan ook gesproken dat het huis aan de achterzijde aan een weiland grenst. Ze sloegen toe als de bewoners thuis waren, want dan stond het alarm uit. En de huizen waren groot. Ze konden meestal ongestoord hun gang gaan. De buit, vooral sieraden en hele dure horloges. Rolex Daytona, een Cartier Pasha en een Cartier Roadster. Totale schade van deze inbraak uh, loopt uh, iets van ruim een miljoen euro. Er zijn dat beelden aardiging. van beveiligingscamera's. Er is te zien dat daar drie personen rond de woning schuifelen. Er wordt gezien dat één persoon een breekijzer in zijn hand zou hebben. Tot twee keer toe raakte een verdachte een petje kwijt bij een inbraak. Het DNA matcht. En soms was het werk voor de politie heel simpel. Wat verder nog opvalt, dat het adres waar is gebroken... is dat staat in de tomtom van de inbeslagde Renault Ook de zoekgeschiedenissen op de computers van de verdachte... leveren veel bewijs op. Na de inbraak werden gestolen horloges gegoogeld. Blijkt dat er... Op die computer is gezocht naar Paul Pico 71099. De tien hoofdverdachten zitten in een halve kring voor de drie rechters. Onder hen drie zoons en hun moeder. Tante Kor wordt ze genoemd. Haar huisje zou een soort roversnest zijn geweest. Wist u van dat halloosje? Nee. In haar slaapkamer lag een gestolen Rolex. Maar daar wist ze niks van af, zegt ze. Heel lang lastig van een soort dan de verdachten ontkennen en de meesten beroepen zich op een zwijgrecht. Wilt u ook niks zeggen over het gereedschap uh, dat bij u is aangetroffen? Ah, ik wil het voor het allemaal aan het verplaatsen merken. dan even uh, tellen dat ik niet in die auto beschik en dat ik geen minder uh, op de hinder ben? Hier zegt deze verdachte dat hij niet in een auto heeft gezeten... een bepaalde auto en niet te hebben geprobeerd in te breken. De stemmen van de verdachten zijn op verzoek van hun advocaten vervormd. De advocaten moeten hun pleidooi nog houden. Waarschijnlijk maakt het Openbaar Ministerie dan morgen... de strafeisen tegen de tien hoofdverdachten bekend. Tijd voor het weer. Peter Kuipers-Munneke, goedemiddag. Ja, hallo. We hebben even iets koelere dagen in deze nazomer... maar de zomer komt wel snel weer terug. Ja, en slaat toe, zou je kunnen zeggen. Want het, nou, morgen dan hebben we vooral voor het zuiden van het land... al een mooie zomerse dag. In het noorden blijft het wel bewolkt. Maar de dagen daarna, zeker... even kijken, het is nu uh, maandag. Naandag, dus dan dinsdag hebben we een beetje een overgangsdag. En dan hebben we woensdag en donderdag... zeker twee stralende dagen voor het hele land... En dan wordt het ook best warm voor begin september. 25 tot 27 graden. Morgen, dan moeten we daar dus nog een beetje mee wachten. In het zuiden wordt het al wel 25 graden. Maar in het noorden onder die bewolking blijft het kwik steken op zo'n 21, 22 graden. Dus morgen, korte samenvatting, veel bewolking in het noorden, veel zon in het zuiden... Maar het blijft droog. Ja, wel droog ook in het noorden. En daarna, dus twee uh, mooie dagen. De, de, het is daarna ook echt afgelopen, als ik jou zo hoor. Nou, het is echt uh, heel uh, lastig te zeggen eigenlijk. Want er komt wel een weersverandering aan. Een zogenaamd koufront. En dat betekent dat de koelere lucht aankomt. En meestal, als zo'n koufront komt na een paar van die hele warme dagen. dan komt er ook wat onweer aan te pas en buien. Maar de modellen die zijn nog verrassend onzeker over hoe dat allemaal precies gaat... en of dat vrijdag al gaat gebeuren of zaterdag. Om een toch voorbeeld, vaker om, zo, om een voorbeeld te geven, die modellen die zeggen... dat het vrijdag tussen de 19 en de 27 graden kan worden... Nou ja, daar hebben we zo goed als niks aan. Nee, dus dat is uh, even afwachten. Morgen weer luisteren. Peter Kuipers, Munneke, dank. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en s middags van half 5 tot half 7, het NOS Radio 1 Journaal. rescue Next to me van tegenwoordig jurylid van de Voice of Holland, Ilse De Lange. You, friends, Courage! So, daar ging ze met deze plons. Begon de Amerikaanse afstandswemster Diana Nayet... drie dagen geleden aan een zware overtocht. Ze zwemt van Cuba naar Florida. Het is haar vijfde poging. En als het haar lukt om in Amerika aan te komen, dan is ze de eerste die dat doet zonder haaienkooi. Nou, ze is er bijna. We praten over dit soort uitzonderlijke pogingen... met lange afstand zwemmer Maarten van der Weijden, olympisch kampioen natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die tocht van Nayet van, nou, is 160 kilometer ruim, het duurt drie dagen. Wat, wat is jouw record? Hoe lang heb jij in het water gelegen? Maarten, hoor je mij? De persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Oh, Oké, okay. nou fijn. Tijdelijk geen bereik. Volgens mij lag hij niet in het water toen wij hem gingen bellen. Um, we gaan even kijken of we hem uh, terug kunnen bellen. snel gaat dat? Je bent er weer, Maarten, begrijp ik? Ja, sorry, de verbinding van jij. Nou, geef niks. Nee, ik weet niet of je mijn vraag hoorde, maar die, uh, die was wat jouw record is. Uh, hoe lang jij in het water hebt gelegen? Uh, ik heb ooit in Argentinië uh, een wedstrijd meegedaan van 88 kilometer. Daar heb ik de finish niet gehaald. Maar een andere wedstrijd, een week vervolgens van 57 kilometer, die heb ik wel gehaald. Pff, en hoe lang, weet je nog hoe lang je daarover deed? Ja, voor mij we hadden stroming mee, dus we speelden wel een beetje vals. Maar dat was een uur of negen of zo. En, en uh, hoe gaat dat in die negen uur? En zij, zij doet er drie dagen over. Hoe neem je dan rust? Ja, nou ik niets. van negen uur dat kun je nog wel zonder rust doen. Dus wel een heel ander, uh, andere afstand, een hele andere sport dan waar ik goed in was. Hè? Want tijdens de Olympische Spelen in Peking, uh, de 10 kilometer, daar deden we nog geen twee uur over. Mm. Uh, maar volgens mij is het een kwestie van een heleboel trainen en een heleboel meters maken. En dan kun je je lichaam laten wennen aan, aan uh, hele lange stukken zwemmen. E uh, vol, volgens mij, uh, ik weet het niet helemaal het zijn ervan, maar volgens mij mag ze wel af en toe op de boot en een, een paar minuutjes slapen, toch? Of, of ja, nou ik begrijp wel elkaar. dat ze even mag rusten, ja. En, en, en, ja, en het eten. Dat, dat, dat, wat, maar, want hoe ging het bij jou met dat eten uh, tijdens die negen uur? Nou, het eten is ietsje makkelijker. Uh, je hebt wel uh, op een boot, je kunt natuurlijk vanuit het water prima eten aannemen. En zelfs uh, tijdens de tien kilometer in Peking, toen had ik wel of toen dronk ik heel veel. En af en toe een, een banaanje is ook geen probleem met een hengel en een bekertje. Dus dat, dat ging eigenlijk prima. <laughs> met een hengel hangen ze dan een banaan voor waar je aan moet happen terwijl je zwemt of stop je dat even? Ja, het is, het is een, een hengel in... Uh... In Peking was er een drinkaangeefpunt waar alle coaches klaar stonden met een hengel een, een en een bekertje drinken waar ook een banaan in konden kon zitten. Uh, mijn trainer Marcel Walz en ik hadden dat helemaal uh, ge, uh, bedacht hoe dat het beste kon. Uh, en ieder, ieder ander had een aangeefstok van 4 meter en er ontstond complete chaos. Want veel licht is het ook behoorlijk duwen en trekken. En Marcel en ik waren met een aangeefstok van 6 meter. Uh, nou, nu zal het voor deze uh, Amerikaanse niet zo heel veel uitmaken hoe lang haar stok is. Maar ze kan prima uh, eten aangeraakt krijgen. Via He, stok. Heb, heb je daarop gewonnen ook misschien op die zes meter? Was dat het? Nou, dat, dat scheelt wel een stukje ja. Ja. ja. Dus Marcel en ik hadden met, met alles waren we aan het denken van wat kunnen we nog ietsje beter doen. Ja. Uh, en een stok was daar een van met, met uh, zuurstoftenten, slapen, lichttherapie. Alle kleine stukjes waren wij bezig met kan het niet net ietsje beter deze vrouw zwemt alleen, dus dat hoeft niet. Uh, zou jij in die oceaan gaan zwemmen waar zij nu is... met haaien en hinderlijke kwallen... die er ook wel eens voor kunnen zorgen dat je dat je, je poging moet staken? Ja, het lijkt me niet heel erg prettig. Ik heb wel, uh, wel in Dubai wel wat wedstrijden gehad... waarbij we een uh, keerpunt hadden bij een boei. Uh, we moesten vier rondjes, dus na een tijdje wist je al dat daar uh, kwallen zaten... En er waren echt letterlijk dan meer, dat dan meer kwal dan water. Dus dan zom je echt in de kwallen. Gadverdamme. Uh, en dat, dat is dan wel vreselijk. Maar goed, ja, je blijft sporten en je wil die wedstrijd toch wel weer graag winnen. Dus je, dus je gaat wel door. Ja. Uh, maar ik, ik was nooit zo van de, van de extremen. Uh, dus, dus ik zou niet heel graag... Uh, ik som liever ergens waar geen kwallen waren... en waar geen haaien zwommen. Begrijp ik. Uh, nou, ze, ze, zij doet het wel. Ik, ik moet het hierbij laten, Maarten. Uh, ze heeft nog een klein stukje te gaan, dus dan horen wij of het lukt. Dank in ieder geval voor jouw verhaal, Maarten van der Weijden. Graag gedaan, dank je. Jo. Heel de wereld is mijn vaderland. Al dus Erasmus, een moderne denker. Vijf eeuwen later lezen wij 360 Magazine...